Sorry. Sure. En ik jouw saskia, ja, anders zou men Je bent de winkel, ik ben jouw vlag Je bent mijn hagel, en ik jouw slag Haagelslag, Arnie, kom nou gauw Gauw van jou Je bent mijn pinderhaas, je bent mijn allesie Oh, Arnie, gauw van jou Is die van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 Op skipistes in Frankrijk en Oostenrijk zijn vandaag drie mensen omgekomen. In de Franse Alpen overleden een man en een vrouw aan de gevolgen van een explosie. Ze hadden dynamiet geplaatst die een gecontroleerde lawine moest veroorzaken. Maar de explosieven gingen waarschijnlijk te vroeg af. In het midden van Oostenrijk werd een skier onder een lawine bedolven. Een ander raakte gewond. Ze waren met negen andere skiers in de mist verdwaald toen ze door de lawine werden overvallen. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft de CD-ROM gekocht met Zwitserse bankgegevens van Duitse belastingontduikers. Over de aankoop woedde al weken een discussie in Duitsland. Voor de CD-ROM heeft de deelstaat een de vraagprijs van 2,5 miljoen euro betaald. Er is niet bekendgemaakt wie de schijf heeft aangeboden. Op de CD zouden de gegevens staan van zo'n 1500 Duitsers met een Zwitserse bankrekening. Daarmee hoopt de fiscus naar schatting 400 miljoen euro aan misgelopen belasting te innen plus boetes. Tegenstanders zien de aankoop als heling. Nederlandse demissionair minister van Financiën, Jan Kees de Jager, heeft eerder laten weten dat hij interesse heeft voor de Duitse CDROM. Hij hoopt dat er ook Nederlandse spaarders op staan. De Griekse premier Papandreou gaat volgende week in Duitsland bondskanselier Merkel om steun vragen bij het oplossen van de schuldencrisis. Er zijn tekenen dat Duitsland Griekenland wil helpen om te voorkomen dat de euro verder wegzakt. Volgens het financiële persbureau Bloomberg overweegt Duitsland via een staatsbank voor 15 miljard euro Griekse staatsobligaties te kopen. Het bericht leidde vandaag tot een opleving op de effectenbeurzen.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 I'm sick and tired of my phone, baby. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. And I'm not taking no calls, cause I'll be dancing De beste en zarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. 20 jaar. Why? Dit is 20 jaar GFM. Hey, Ongelooflijk! Ah, het is ook al te lekker, een beetje stress. Een beetje stress. Nou, sorry, dat, uh, dat slaan we wel eventjes over. Maar ja, hey Joey, we gaan gewoon eventjes de open opener erin knallen. Want ja, de klok van 9 uur gepasseerd. Iets later dan verwacht. Maar ja, we gaan toch knallen vanavond weer. Sowieso, dat doen we elke week. Drie uur lang zie je het keihard door je speakers ja, wat was het nou vanavond allemaal uh, voor genoeg? Ik geloof dat er een mailtje is rondgestuurd van, zie het, hij heeft vanavond geen uitzending. Nou ja, kijken we even, ja, als er geen uitzending is, dan is er geen uitzending. En opeens het toch weer wel. Nou ja, hier zijn we. En we gaan vanavond knallen, want wat hebben we vanavond allemaal in de uitzending, Joey? Ja, natuurlijk weer vette nieuwtjes, onder Dirty Dutch vs. The World. Een nieuw concept. van Dirty Dutch. Dutch. Ongelooflijk. En een festival overdag, daar ga ik het een en ander over vertellen. Wat hebben we nog meer vanavond? De Party guide en heel veel andere lekkere nummers. Ja, ongetwijfeld. We hebben natuurlijk de Twitter-rubriek. De Twitter? Tweet? Tweet? Rubriek. Wat, wat zit er allemaal vandaag? Wat hebben de DJ's beleefd deze week? En ja, wat is actueel? Je hoort het straks allemaal. De partykijt, hadden we die al genoemd, Joey? Ja, ja, die hebben we al genoemd. Nou ja, onze mailbox, hij staat toch gewoon ook open? Die staat ook open. Die staat open. Stuur een mail naar seeit.sivmz.nl en wij ontvangen je mail. Ja, ik zie al de eerste Voldrussen mailtjes binnenkomen. Eentje van Sabine. Waar zitten jullie dan? Nou ja, we, we zijn er. En ja, deze plaat. Ik kon hem nog net eventjes in de CD-branden gooien. Voordat we hierheen gingen. Ik wou je niet onthouden. Tot 12 uur. Zie je het op je 106.9? 104.5 Dit... Lekker, uh, Joey. is heerlijk. D dit nummer, Fred Lila, we love. Ik, uh, ik had je twee weken geleden, had ik je gezegd, een beetje achter uh, uh, achtergeplaat. Ik had hem al gespot, hij was alleen nog niet uit. En nu is hij uit, Fred Lila, we love. En je zult hem nog vaak horen, dat nog niet het eerste uur, dat wel in mijn set. En Joey, ja, we gaan met de sneltreinvaart uh, aanvangen met uh, echte nieuwtjes in het programma. En wat heb jij voor nieuwtje meegenomen? Het eerste feestje van Bloemendaal heb ik hier op mijn beeldscherm staan. Het eerste feestje van Bloemendaal. Welke strandtent uh, gaat het worden? Bloemingdael. En daar staan we een line-up. Hou me niet langer in spanning. Trap af! x Extra Extra Large mag net als jij naar de officiële opening van de strandstoel van 2010. De jacht op de Bloomendael tickets is eindelijk geopend, waarvan slechts een beperkt aantal beschikbaar zijn. Dus omcirkel deze krantopening op 21 maart alvast nu met de grote stift in je agenda. De massaal opkomst is een lovende reactie na het recente bloemendeel Extra Extra Large warm-up. En dat laat ze zien in Nederland dat ze er helemaal klaar voor zijn voor het komende strandseizoen. Terwijl deze warm-up dat in Amsterdamse locatie de plaatsvond, het Bloemendaalse strand in haar decor had verwerkt is het op zondag 21 maart tijd voor het echte werk. Want ondanks de schommelende vriestemperaturen... maakt Beach Club Bloemendale zich nu al helemaal klaar... voor de opening van het zomerseizoen van 2010. Vanaf 21 maart is het elke week weer raak en strijken... bij de grootste artiesten in Bloomingdale extra extra Lars, de grand opening. Are you ready? De vele Bloemeneel extra extra large edities hebben behoorlijk wat zand en stof toen opweien in 2009. Zo raakte de gemeente Overveen gewend aan het straten met lange kilometers file, waarin het feesterschuist Stadsvoets het Bloemenaalse strand vanaf 4 uur wilde bereiken. Internationale en nationale grootartiesten vormen maandelijks het speel van de, de strandspectakel en zo raakte de bicycle zee keer op keer tot een nok aangevuld. De zomer kan niet vroeg genoeg beginnen. Op het derde zondag van maart 2010 opent de prestigieuze Bleach Club haar poorten voor de eerste Bloemendeel editie van dit jaar. Your Corny invited to the Grand Opening. Om het spits van de Bloemendaalse strand waardig af te bijten staat Bloemendeel op zondag 21 maart al vanaf 2 uur klaar met 16 hogegeallangeerde DJ's. Tot 12 uur karakteriseren deze DJ's en hun host de adembenemende entertainers van Jewels Agency en de Grand Opening in twee bijzondere area's. De warme, volwassen, eigenzinnige bloemendeel Sound wordt gepresenteerd door Zunneria James, Ryan Marciano, Gregor Salto, Ricky Navarro, Daniel Bovi en Roy Rocks, Leroy Styles, MC Roga en Jetro Ancotta. Op de Full Moon Stage een pompende Dirty House Sound. En dat is verlevend door Chucky, Hartwell, Afrojack, Jack, Car Carita La Nina, Bass Silvio Economo en Zaldi MC. Er zijn slechts een beperkt aantal tickets in de pre beschikbaar. Deze tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.bloemen.ac. Voorkomt Voorkom teleurstelling aan de deur en wacht dus niet te lang met bestellen. Kijk voor meer info op de vernieuwde website www.bloemen.ac. Wacht even, ik zit even op die site. Dat ja, is ja. kaartenbestel. Ongelooflijk hé. Hey. Wat een line-up zeg. Ja, echt wel. Als dat het, het, uh, niet het uh, leukste openingsfeest gaat worden. Nou ja, we hebben natuurlijk ook uh, de andere stand-in. En die hebben nog helemaal geen uh, nieuws over wat ze gaan doen hè. wel sexy motherfucker op vroeger. Dat Sexy is, uh, motherfucker, ja, oh, oké. Okay. En uh, staan er ook al namen voor bekend? Nee, de lijn is al onbekend. Maar ja, maar je kunt wel dus een beetje uh, in die richting gaan: Alvaro, de Efro Brothers, Nicky Romero. Maar dat kan niet tegenop tegen dit. Dat kan zeker niet tippen. Dat was over een mooi 2010 openingsjaar uh, van Bloeming deel te worden. En ja, een mooie plaat, Joey. Rhythm of the Night. Ken je hem nog, uh, Corona? Ja, van Corona. We ja. hebben hem af het, afgelopen twee weken al geprobeerd op de dansdoeren. En hij gaat helemaal los. Ja, nou we hebben hem hier. Theo Moss in de house. En nou, hij heeft ook ultranet onder uh, onderhanden genomen. In de 2010. Maar nu eerst Corona. Rhythm of the Night. Oh yeah. Zit er wel een beetje invloeden van uh, Axel in, uh, heb ik het idee. Ja, gewoon net ze een samplepack is. Er bepaalde samples die je uh, kan gebruiken. En dat heeft deze artiesten uh, goed gebruikt. Ja, nou ja. Hij staat in als de bom elke keer kunt rijden. Dus dat uh, is hartstikke cool. Ja, waarom niet hè? Uh, gewoon gebruiken. En uh, Joey, je had een nieuwtje geloof ik over Dirty Dutch. Nou, dat klonk wel heel erg fit. Wa vertel eens wat meer over. De mega-hype die is ontstaan rondom Dirty Dutch is in Nederland ook in het buitenland duidelijk merkbaar. De lijst met de grote buitenlandse ex die graag op dit Hollandse fenomeen willen staan groeit met de dag. Tijdens deze outdoor-editie staan de internationale helden recht tegenover de internationale helden. Dirty Dutch vs. The World. Meer dan ooit drukte de Nederlandse sound zijn stempel op de mondiale house team. Man of the Hour, Chucky, generaal en president van Dirty Dutch Music, verovert momenteel met zijn Nederlandse kameraden de internationale muziekmarkt. De Almere strand, dat het nog geen 15 minuten gelegen is van Amsterdam, biedt op 19 juni het heilige grond van de primeur. Dat een legendarische editie wordt is het zeker. Juist omdat het festival Dirty Dutch First World op dit terrein slechts 1 zal plaatsvinden, dit kan je dus maar één keer ervaren. De Dirty Dutch verkoop zal als altijd afgetrapt worden met 2500 die-hard tickets. De start van de die-hard tickets begint op zaterdag 6 maart. De tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via www.dirty-dutch.com. De Diehards fan krijgt niet alleen een kans om als eerste een kaartje te bemachtigen, maar krijgt ook een exclusieve uitnodiging om naar de besloten Really Hard To Get In Dirty Dutch vs. The World Before Party te gaan. De Before Party vindt dit jaar plaats in de Nederlands populairste strandclub Bloomingdale... waar ook alle nationale helden aanwezig zijn. Alleen voor de echte Diehards dus. Houd dirtydush.com goed in de gaten voor de normale start van de kaartverkoop. Nou ja, Bloemingdale, uh, het lijkt uh, aardig op uh, of het wordt dit jaar echt gewoon de tent. Als, als je dit al ziet in, uh, in het begin uh, van het nieuwe jaar. Ongelooflijk. Nou, heel veel artiesten die bij uh, Bloemendeel gedraaid hebben afgelopen zomer... zijn daarna internationaal zo hard gegroeid. Oké, okay, en heeft, heeft dat iets te maken met uh, Bloemendeel? Of gewoon dat zij uh, van Bloemendeel uh, de goede artiesten hebben gekozen die... Uh, Ik denk dat de samenwerking hebben. is tussen bepaalde agencies... waaronder dan die Ace agency die heel goed is met, uh, met de strand in Bloemendeel... die steeds die DJ's inhuurt en onderling dan... Uh, ja, ja Dat alleen het... maar zoals DJ Chucky en Afrojack, die zijn afgelopen zomer en afgelopen herfst en winter zo hard gegroeid. Ja, en op de Twitter wordt Afrojack onder andere ontzettend geroemd om zijn uh, releases. Ja, ik ben er geen fan van hem. Ja, ik zeg ook, die gaat bekender worden dan Chucky, denk ik. Ja, daar, daar heb je best wel kans voor, want hij heeft nu ook bij uh, Steve Angelo uh, heeft hij een uh, release op uh, Size Records. Klopt. Nou ja... De, als je eenmaal in die scene uh, komt, ik denk dat hij ook uh, tijdens de uh, World Music Conference in Miami uh, hoog ogen gaat Daar scoren. Daar gaan leuke dingen gebeuren. Maar Pietong zei al in zijn show, vergeet de Swedish House Mafia en welkom Dirty Dutch. Oké, okay, veelbelovend dus. Hey, Gregor Salto, ja, je, je kent hem natuurlijk wel. Futuring Chappelle, your friend. Zijn we hem zat? Mm origineel, maar de remixes blijven nog steeds heel erg vet. Er is een pack vorige week in mijn mix heb ik de Sonnery James en Ryan Marciano gedraaid. Maar ja, er zitten zoveel remixen van en stuk voor stuk zijn ze goed. Ik wil je deze niet onthouden, de Chris Keeser remix. Your friends. Dit is shit. De Fetish Verdi. Nou, gewoon te veel om op te noemen. En ja, Joey, het is weer tijd voor de wekelijkse Twitter-rubriek. Wat hebben de sterren? De DJ-sterren wel te verstaan. Deze week uh, getwitterd. Ik pak eventjes uh, de Twitterlijst erbij. Onder andere uh, JVA. Die heeft zijn promo-mailing helemaal rondgestuurd. Altijd leuk om te weten als je er niet op staat. Dan kun je hem gelijk even een boos sturen van waar blijft die promo. Uh, George Anthony. Die had een uh, afgelopen zaterdag... Ja, had hij een leuk evenementje in Hilversum. Alleen bij terugkomst, om 6 uur avonds, was de parkeergarage dicht waar zijn auto in stond. Dus hij kon naar huis gaan lopen. Althans, dat hoop ik niet voor hem. Helaas, uh, Steve Angelo, ontzettend druk op de Twitter. Wat heeft hij onder andere gedaan? Volgens mij was hij naar een tattoo shop gegaan. Hij heeft mijn een tattoo laten zetten, maar het resultaat laat hij pas zien als het af is. Oké, okay, dat, uh, dat zal dus een grote tattoo uh, blijkbaar worden. Want nou, en meestal als het een kleintje is, is hij zo klaar, toch? In ieder geval geen Prins Albert. Nee, nee. Hè. Maar wat had hij nog meer te melden? Hij is uh, nu op dit moment uh, onderweg naar New York. En ja, het eerste wat hij wil gaan doen... ...is spelen in de sneeuw bij zijn hotel. Nou ja, het zijn toch wel leukere dingen om mee te spelen. Maar ja, hij wil sneeuwpoppen gaan bouwen. Iederste ding. Uh, Frankie Rizzardo, die twitterde onder andere... Dat er een hele hoop nieuwe releases van hem aankomen. Onder, uh, onder andere met DJ Hardwell, oftewel Robert, voor vrienden. En Nicky Romero, die schijnt ook uh, samen met uh, Frankie Rizzardo de studio in ja, sterker nog, die staat op de nieuwe Pacha CD. De nieuwe Pacha, dat doet hij goed, die jongen. Op de nieuwe heet Kenny. Een van die twee in ieder geval met zijn remix van uh, Rise. Rise, oké. Okay. Ja, Nicky Romero die, uh, die heeft aardige releases de laatste tijd uh, op Spinning Records, onder andere. Klopt, klopt. Helemaal goed, natuurlijk. Uh, wat hebben we nog meer? Dirty Sout, die is nou onderweg naar Stockholm. Ja, dat was hem eigenlijk uh, wel zo'n beetje uh, voor deze week. Een hoop uh, ja, afgelopen weekend, ook afgelopen zondag, we hadden het vorige week al gezegd. winterkriebels. Een hele hoop uh, DJ's onderling die waren, uh, ik heb zin in winterkriebels. Heb jij nog iets gehoord uh, hoe het was? Ik uh, ben hier geweest en uh, niemand anders ging ook. Het was te ver uit de buurt voor, voor de meeste mensen, dus ik heb er niks over gehoord. Nou ja, de DJ's hadden er in, in ieder geval heel veel zin in. Nou ja, dat, dat was eigenlijk de Twitter-rubriek voor deze week. En uh, Joey, zometeen de partyguide rond de klok van 10 voor 10. Wat gaat het worden? Nou, sowieso in ieder geval de Amazon Project morgen. En ik heb daar ook nog de laatste informatie over. En veel andere feestjes ook nog in de partyguide. Dus zeker nog blijven luisteren naar. Zie je het! Dacht het wel. Nu een hele goede plaats van Proc en Fitch. Proc en Fitch, onze Engelse vrienden. Samen Nancheng, Nancy. Walk wow, with me, x heeft hem onder handen genomen en wat een plaat. Dennis opende er vorige week mee. Tijd voor ons om het eerste uur te draaien. Dit zijn Prok Fitch! En natuurlijk ook, want original is dus ook lekker. Walk with me van Prok en Fitch. Joachim Nanseng. Nancy. En Joey, je ja, had de laatste info van uh, het Amazon project. Dat klopt. Tenminste, ja, hier is hij. Zoals het bij de... Zoals het bij de van een nieuw concept wordt... ...staan organisatie artiesten en alle andere betrokken partijen op scherp. Want alles moet in de, tot in de puntjes kloppen. Ook onder de bezoekers stijgt de inspanning. Dames kledingzaken over overuren omdat de gigantische vrouwelijke aandoening van Cindy James en Jair Marciano... ...jaagt naar die ene outfit die de Amazon Project compleet moet maken. Zoals we bij de lancering van Nieuw Concept hoort... ...staan de organisatie en partij heel scherp... ...want anders moet je niet als knoppen. Ook onder... Oh, dit staat er al twee keer. Sunny James en Ryan Marciano zitten nu al tijden opgesloten in de studio... ...om het muzikale Finishing Touch goed voor te bereiden. Een voorbereiding die begin januari begon in de Amazonengebied... ...en die zich straks zal uiten in de misschien wel beste hal van Nederland. De tempel van de Nederlandse DJ's, de Heineken Musical... De Golden Boys zijn er nu echt klaar voor. Een mooie carrière die in een moordentempo tempo van drie jaar met een eigen avond in de Heineken Musical plaats gaat vinden. De avond zal verder aangevuld worden met True House Music. Een succesvolle combinatie tussen Ray Ricky Divaro en de nieuwe helden Daniel Bovee en Roy Rocks die hit na hit scoren waaronder Stop Playing With My Mind en Lovely. Gregor Salto vs. Gregory is ook een mooie combinatie tussen een held en een wereldbekoemde plaatslabel Defected... ...en onze nationale productie-chameleon Gregor Salto. DJ's die samen unieke sound produceren voor de Amazon Project en een speciale back-to-back -back set doen. De avond is niet compleet zonder trotse president en labelbals manager van Dirty Dutch Music, Chucky... ...die zich vanaf de begin volmondig uitsprak over talenten Sonny James en Ryan Marciano... Een mooie aanvulling als supporting artist zijn Leroy Styles, Philip Young, Randy Fisher, Juan Sanchez en Warren Fellow. Daarnaast zijn Nederlandse beste MC's ook aanwezig, waaronder G, Rocca en Zaldi. aangevuld met Nederlands beste percussionist per per per Jetro Ancotta. Aileen is ervan overtuigd dat dit wel eens de legendarische avond kan worden. Wil je hierbij zijn? Weet al snel wat de laatste tickets vliegen nu over de toonbank. Tickets zijn verkrijgbaar via website amazon-project.com of bij de Vrijeckershop. De line-up bij de Blackbox. Van 10 tot half 12 True House Music. Van half 12 tot kwart voor 1, Gregor Salto en Gregori. Van kwart voor 1 tot 2 uur Chucky Plinching, Zaldi MC. En van 2 tot 7 Sunny James en Ryan Marciano. Nou ja, die vrouwelijke aanhang, dat zal wel goed komen. Hij heeft uh, althans vorige week. Officieel bekend Sunnery James is een zetje met en Cruz. Nou ja, uh, dan heb je toch een van de mooiste vrouwen ter wereld, dacht ik zo, Joey. Oh ja? Ja, niet dan? Dat weet ik veel. Ken je er niet, en Cruz? <laughs> ik ken het wel, maar ik vind het niet heel speciaal, zo. Nou dus, uh... ja, het blijft een mooi model. Ik zou er graag een beschuitje mee eten. Laten we het zo zeggen. Die, die, die, ik je jij geen graag beschuitjes. Ja, ik ben gek op beschuit, daarom juist. Hey, Joey, René Ames en Becky Bekovic hebben een ontzettend lekkere plaat gemaakt... Without love, Mooie, mooi bruggetje. Zometeen de guide. En ja, het belooft weer wat dit weekend. Nu eerst Renee Ames en Beggy Beck of Huge. En wat brengt het deze week? Zoals u van ons weer met elke week de SK met Framebusters. De duur van tot 5 in de kaars kostte 15 euro. Dit keer in de line-up. Josia Walter, Raimundo, Roog en Vika Kova. Dan gaan we doen aan de Power Zone. Voor 7,50 ga je naar feest. Feest! En het is in, uh, van 11 tot 5. En in de lijnen staan Bart Skill, Secret Cinema en Sick and Serious. Dan gaan we door naar de Sugar Factory, waar je voor 12.50 tot naast feest Electronation kan. Duurt het ook van 11 tot 5. En daar staan DJ's Ida Emberg, Terry Toner, Sebastian Slabels. En het laatste feestje van deze party guys is Loveland, Piccons, Fight for Your Right to Party. Het duurt van 10 tot 4. En in de lijnen staan Johnny de Mol, Aruna Schix, Terry Toner en Marnix. En dan gaan we gelijk door met... Ja, ik vind het zelf een knaller. DJ Jean, nieuw The Churvel. Zometeen na de klok van 10 uur. DJ Dion Sydney.